De Amerikaanse geheime dienst bespioneert niet alleen burgers in de Europese Unie, maar ook EU-diplomaten in Washington. Het blad The Spiegel schrijft dat de Amerikanen de diplomatieke vestiging van de EU in Washington bespioneren. De geheime dienst heeft niet alleen apparatuur in het gebouw geïnstalleerd, maar heeft ook het interne computernetwerk gehackt. Ook in Brussel en New York zouden EU-vestigingen worden afgeluisterd, schrijft de Spiegel. Het Duitse blad heeft geheime documenten mogen inzien van de Amerikaanse klokkelaar de Snowden. Die onthulde onlangs dat de Amerikanen wereldwijd telefoon- en internetcommunicatie in de gaten houden. De Duitse wielrenner Tony Martin heeft bij een valpartij in de eerste etappe van de Tour waarschijnlijk zijn schouder gebroken. Zijn ploegleider denkt niet dat de wereldkampioen tijdrijden morgen nog van start zal gaan...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 En dan het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen en morgenochtend op meer plaatsen. morgenmiddag gaat vanuit het zuidwesten de zon geregeld schijnen. Maar in het oosten blijft plaatselijk een bui mogelijk. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal.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 It's the Nogmaals, goedenavond. Straks tussen 9 en 10 hoort u een forum over vrouwenvoetbal. En in het laatste uur van vanavond van Langs de Lijn gaan we terug naar de Tour de France van vandaag. Maar we beginnen met een kortlopende serie Sport Zomergasten. Een bekende persoon uit de sport kiest een aantal gespreksonderwerpen... en praat erover met programmamaker Robert Mederen. De personen die meewerken aan deze serie zijn Foppe de Haan, Vera Pauw en Rafael van der Vaart. En de aftrap is vandaag. Sportzomergast. Jacco Verharen. Ja, sportzomergasten. Vanavond dus inderdaad met Jacco Verharen. Goedenavond, Jacco. Goedenavond. Welkom in de studio. Dank je. Het is een beetje een omgekeerde wereld. De vorige keer dat we elkaar uitgebreid spraken, dat is jaren geleden. Toen was ik degene die aangaf wat de onderwerpen werden. Jij bent vanavond degene die zegt wat de onderwerpen zijn. Dus ik, ben, ik heb natuurlijk wel de fragmenten gezien. Maar ik ben vooral benieuwd naar je uitleg met betrekking tot de diverse fragmenten. Eerst wil ik even van je weten, wat verwacht je van dit gesprek? Ja, open. Uh, ik de, ja, wat, moet, wat moet je verwachten bij iets wat, uh, wat helemaal nieuw is? Ik, ik denk dat het goed is om er verwachtingsloos in te gaan. Het gesprek lekker uh, plaatsvindt. Nee, je te dat geloof ik niet. Want je, hebt je, fragmenten zodanig, ik, ik bedoel, je bent berekenend genoeg om je fragmenten zodanig uit te kiezen... dat je een bepaald doel hebt met dit gesprek. Je wil iets naar buiten brengen. Dat kan ik me niet anders bij voorstellen. Ja, maar ik had het net uh, met iemand hier uh, van de redactie over, uh, over presentaties. Bijvoorbeeld bij bedrijven die ik wel eens doe. En uh, ik vertel altijd vanuit mijn eigen ervaring. Dus ik weet zelf ook nooit precies waar het verhaal naartoe gaat. Oh. En uh, uh, ik hoop wel dat ik weet waar ik het over heb. Maar uh, het is niet van A tot Z voorbereid. En volgens mij moeten we dat vooral zo houden. Ja, precies. Waarom heb je eigenlijk ja gezegd? Uh, Toen je vroeger. Nou, ik vind het wel leuk. Ik, uh, ik vind het wel leuk om, om onderdeel uit te maken van iets nieuws. En uh, dat is dit, in ieder geval op sportgebied. Uh -huh. En euh, het is ook niet vluchtig. Tenminste, we hebben bijna een uur de tijd, geloof ik. Ja. Dus uh, dan, uh, ja, dan kun je wat dieper op de zaken ingaan. En ja. Dat, ja, dat boeit mij wel. Je hebt acht fragmenten heb je, uh, aan ons uh, doorgegeven. Die hebben we alle acht gevonden. Het varieert van uh, een kort fragment van Rage Against the Machine... Uh, uh, muziek, uh, tot uh, uh, de 100 meter in 1988 van Ben Johnson. Daar zit van alles tussen. Ook Steve Jobs komt voorbij... We gaan het over China 2008 hebben, een fragment uit een, uit een film... De verbanden daartussen die moet ik nog even gaan, gaan vinden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik stel voor dat we gewoon naar het eerste fragment gaan... en dan vanaf daar gaan, gaan beginnen. Zullen we dat doen? Gaan we doen? Wil je eerst uitleg geven? Nee, je hebt het net over uh, verbanden. Ik denk niet dat er noodzakelijk verbanden tussen zitten. Maar het zijn wel allemaal dingen die in ieder geval... een rol hebben gespeeld in mijn leven. En, en dat, ja, dat is een rol. Hè. Die, die, het had ook acht andere fragmenten kunnen zijn. Uh, dat gezegd hebbende. Uh, dus... dus uh, maar ik vond het wel, uh, ja, toen mij gevraagd werd, denk daar eens over na, toen hebben we daar een telefoongesprek over gehad en dit kwam eruit. En, uh, oh. Dus met andere woorden, ik weet ook niet precies waar het naartoe gaat, maar we beginnen. Zullen we beginnen met uh, uh, nummer één dan, lijkt me logisch als je begint. Uh, Michael Groos, eerst luisteren en dan uitleggen of eerst uitleggen en dan luisteren? Nou, misschien een kleine introductie. Michael Groos, uh, dat was een, een, een Duitse zwemmer. Daarom zeg ik Michael. Nee, Michael, ja, ja. ja dat, uh, dat had je gekund. Ja. Uh, uh, dat zal nog waarschijnlijker zijn, inderdaad. Uh, bijgenaamd de Albatros. Uh, uh, dat is in een periode... zwom hij, toen was ik uh, ongeveer 15 jaar... in 1984... Uh, in tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles. Uh, uh, ik was zelf... absoluut geen topzwemmer. Had daar zelf geen uh, referentie mee. Maar om, de, om deze man hingen wel allerlei... mythische verhalen. En een van die mythische verhalen was... hij werd niet voor niks de Albatros genoemd. was een man uh, uh, langer dan twee meter. Uh, en daarvan werd gezegd... ja, als hij zwemt, hij moet precies in het midden van de baan zwemmen. Want als die vlinderslag zwemt... Anders raakt hij de, de lijnen vanwege zijn in het bad vanwege zijn spanwijte. Mm -hmm. um, en, en ja, ik denk dat dat een mooie introductie is om eens te gaan luisteren naar dit fragment. Gross heeft een goed start en taken de leiding early. Hier komt Gross. Ze zijn only inches apart in het midden van de pool. En Morales kan one van Gross's strokes voelen. 20 meter te gaan. Mark, wie vind je? Morales has moved over to the right naar de rechterkant van de lijn. Dit him hem een beetje tijd time. Hij Gross. Gross is gepakt door Gross' pass. Gross gaat hem eerst first. Absoluut. Mikhail Gross in een tijd van 53-08. Een nieuwe wereldrekker had beaten, wereldrekker Holder Pablo Morales. En Morales ook onder zijn vorige wereldrekker. Maar het was niet genoeg. De tweede gold medal voor de Albatross. Ja, uh, we horen zeggen inderdaad, de Amerikaanse commentatoren. Het was L.E. 19, uh, 1984. Jij was 15. Kan je het moment nog terughalen? Ja, maar, maar moeizaam. En, en uh, vandaar dat ik dit fragment wel heb teruggehaald. Want uh, uh, in deze periode uh, zwom ik zelf, uh, zoals gezegd, niet op een bijzonder hoog niveau. Maar ik had er wel heel veel plezier in. Ik vond het leuk om te trainen vooral. Uh, ik vond het leuk om wedstrijden te zwemmen. Al beleefde ik daar wat minder plezier aan. Omdat ik links en rechts nog wel eens voorbij werd gezwommen. Ja, dus je bent wel een strevertje. Uh, ja, dat denk ik zeker. Maar uh, ja, in die periode uh, heb ik wel voor mezelf bepaald op een gegeven moment. En ik weet niet precies waarom. Maar ik wil trainer worden. En, en, en wat ik me nog herinner van die Olympische Spelen in 1984... Nou, was de mythische figuur uh, Michael Groos... Uh, die daar in een wereldrecord de 100 meter vlinderslag won. Maar er waren natuurlijk wel meer hele goede prestaties. Ook van Nederlanders trouwens. Jolanda de Rover, Petra van Staveren ook in het zwemmen. Haalde ook goud. Um, maar um, ja, ik, uh, voor mij was het uh, het, het samenkomen van... Ik, ik heb een droom, ik wil trainer worden. En wat mij vooral bezig hield was, hoe is het nou toch mogelijk dat, dat er mensen zijn die precies kunnen bepalen op welke dag, in welke week van het jaar ze in topvorm zijn en daarmee Olympisch kampioen willen worden. Je was 15, hè? Ja, dat is niet de gedachte voor een jochie van 15 Ja, hoor. en toch, toch, toch heeft die gedachte mij nooit losgelaten. En ik denk dat het komt. Kijk, als je 15 bent, dan, dan ben je zelf aan het groeien. Uh, je, je voelt van alles bij jezelf uh, lichamelijke gewaarwordingen. En, en uh, ja, wat ik, wat ik leuk vond, is. is ja, dat, dat dat op dat moment in 1984 bij elkaar kwam. Uh, leuke anekdote is nog wel dat uh, de firma McDonald's, uh, die hadden een prijs uh, uitgeschreven. Uh, uh, ik heb toen in die tijd nog een wedstrijd gezwommen om te proberen op de Olympische Spelen te komen. Niet als deelnemer, maar als toeschouwer. Nou, het enige wat ik aan die wedstrijd heb overgehouden is, uh, is een handdoek uh, met een uh, gouden M erop. Uh, maar ik, ik was er op dat moment wel heel erg mee bezig. En ja, vooral het, het, het intrigeerde me gewoon... hoe kan het nou, wat maakt die kampioenen nou die kampioenen? En dat dacht ik echt al zo rond mijn vijftiende jaar. Ik was toen precies vijftien jaar trouwens. Uh, ja, en daar heb ik later mijn vak van gemaakt. Dus als ik nou één markeringspunt moet aangeven van... ja, dat was voor mij wel het definitieve zetje in de rug. Ja. Daarom wil je trainer worden. Dan is het dat moment. Maar toch blijft het raar. Want dat je gefascineerd bent van een race, dat vind ik nog tot daaraan toe. Maar dan is de logische gedachte juist, dat wil ik ook. Dus ik ga trainen, want ik wil ook op de Olympische Spelen zwemmen. Maar het is geen logische gedachte om als je iemand hard ziet zwemmen... en je bent zelf zwemmer, om dan te denken... ik kom er nu achter dat ik trainer wil worden. Nou, zwemmen is een hele eerlijke sport. Uh, want je, je ziet jezelf, je wordt constant vergeleken met anderen... Dus je weet heel snel op jonge leeftijd al of je talent hebt of niet. Uh -huh. um, uh, nou kan ik aardig zwemmen, zeg ik dan zelf. Maar absoluut niet op internationaal niveau. Ik hoefde me geen enkele illusie te maken over een EK, WK, laat staan Olympische Spelen. Ja. Dus dat was voor mij gewoon niet in vragen. En, en, en, uh, en je hield niet van verliezen, dat is natuurlijk uh, ook nog. Uh... Nou ja, nee, dat niet. Kijk, ik denk dat ergens wel iets is van: ik wil ergens de beste in worden. Uh -huh. Dat is nog wat anders dan niet willen verliezen volgens mij. Maar je, je wil ergens de beste in worden. En. Nou, als zwemmer kon ik dat rustig vergeten. is overigens ook geen frustratie voor mij. Um, maar ja, ik, ik wilde gewoon graag trainer worden. En dat, dat is een gevoel. Dat heeft me ook nooit meer losgelaten. Ik ben een jaar later, of twee jaar later, in 86 naar het Sios gegaan. In Sittard. En uh, ja, daar, uh, daar heb ik maar één missie gehad. Ik wil zwemtrainer worden en... Uh, ja, dat is, dat is gelukkig gebeurd, moet ja, ik zeggen. En je leraar op de SIOS, die heeft volgens mij ook een enorme invloed op je gehad, hè? Ja, ik had een leraar daar, Ton van de Eerde. Want, want uh, ja, het vak zwemtrainer, dat bestond niet echt in Nederland. Uh, er is een periode geweest dat ik uh, zo'n beetje de enige professionele zwemtrainer in Nederland was. Dus je kunt je wel voorstellen dat op het SIOS, dat als... Um, ja, ik, ik was ook op een gegeven moment ook echt de enige die het vak zwemmen ging volgen. Hm. En uh, ja, dan, dan is een opleiding niet blij, want dat kost eigenlijk alleen maar geld. Dus er werd mij op een gegeven moment ook in het laatste jaar gezegd van ja, dit vak kun je niet kiezen, want dit vak bestaat niet. En toen is Ton van der Eerde, die leraar, is voor mij opgestaan. Die heeft gezegd van nou, ah, ik ga het voor jou mogelijk maken dat jij hier als zwemtrainer afstudeert. Uh, dus die man, die ben ik natuurlijk enorm dankbaar ja. dat hij uh, dat, dat voor mij heeft gedaan. Dus dat werd een een op één opleiding eigenlijk? Ja, dat, dat werd persoonlijke, een... persoonlijke leraar of coach of uh, nou ja, whatever Ja, trainer. absoluut. Kijk, hij, ik heb nog steeds contact met hem, uh, regelmatig zelfs. Uh, hij doet nog steeds hele goede dingen in het, uh, in het zwemmen. Dus hij was daar ook gepassioneerd door. En hij mm. dacht, het zal niet waar zijn... dat iemand die heel graag zwemtrainer wil worden... hier op het Sios niet kan afstuderen als zwemtrainer. Dus uh, ja, dat, dat, dat, dat heeft hij voor mij mogelijk gemaakt. Ja, mooi. Mooi ook dat je hem niet vergeten bent. Dat je nee. nog contact hebt. Ik bedoel, dat zie je wel vaker natuurlijk. Dat, ja. men, dat mensen hun bron vergeten, want hij is natuurlijk gewoon een bron voor jou. Ja, absoluut. Hij, hij is echt mijn eerste bron. Hij heeft mij echt wegwijs gemaakt. Kijk, die opleiding, dat werd natuurlijk op een gegeven moment geen officiële opleiding meer. Want hij moest dat in zijn pauze doen. Uh, en ik kwam in de pauzes naar school en verder niet. Dus dat was uh, wat dat betreft wel een mooie, mooie opleiding. En hij gaf me gewoon opdrachten mee. Hij zei, lees dit door, lees dat door, maak die opdracht. Uh, ik liep stage in Maastricht. En, en ja, voor mij was dat eigenlijk de ideale ja. opleiding... Uh, om, uh, ja, om later ook echt zwemtrainer te ja. kunnen worden. Um, zullen we naar fragment 2 gaan? Prima. Uh, ik waarschuw uh, de luisteraar even, want het is het fragment met Rage Against the Machine. Dat begint wat heftig, maar daar is snel over. Luister. Brooke Bennett zwemt naar de overwinning voor Amerika. maar Hazel wordt tweede, maar laten we daar verder niet naar kijken. Want boven in beeld. Ziet u, Kirsten vlieghuis opzetten. En ze tikt als derde aan. En ze presteert het weer. In die laatste meters had ze dat overzicht. En ze kon precies zien dat Kirsten Kielkast heel dicht bij haar was. Maar ze renden het. Nee, bij de eerste klanken kreeg je toch een glimlach op je gezicht, zeg. Ja, schitterende Wat voor muziek. glimlach is dat? Ja, het is, het, het is, het, ik vind het ten eerste schitterende muziek. Ik, ik, ik, ik hou van, van harde muziek, ook van rustig trouwens. Maar ja, dit kenmerkt eigenlijk de periode. Uh, dit waren fragmenten uit, uh, nou ja, ten eerste Rage Against the Machine, Killing in the Name. Uh, maar tegelijkertijd van de Olympische Spelen Atlanta. Uh, 1996? Ja, 1996, dus die... Die droom die, ik, uh, uh, die bij mij zich ontwikkelde in 1984... als toeschouwer voor de televisie uh, um, uh, voor de Olympische Spelen in Los Angeles... Uh, die kreeg daar echt gestalte. In 1996, dus twaalf jaar later, stond ik daadwerkelijk als coach op de Olympische Spelen. Ja, dat, dat, dat was voor mij een droom die in, in vervulling ging. En uh, ik stond er niet alleen. Ook Kirsten Vlieghuis, uh, die op dat moment bij mij zwom die overigens, denk ik, niet van deze muziek houdt. Maar die, uh, die haalde daar twee keer brons... op de 400 en 800 meter vrije slag. En dat was voor mij eigenlijk de eerste echte bevestiging. Uh, ik, kan, ik kan dit niveau aan. Ik denk dat je als sporter... Uh, erachter moet komen van ja, kan, kan ik op dit niveau acteren? Uh, maar dan moet je ook als trainer achter komen En dit, dit was voor mij zo'n bevestiging van ja, wat, wat we op dit moment aan het doen zijn. Ik had er al, ja, zonder geloof kom je er niet. Dus ik had er al een heilig geloof in van ja, dit is de weg die we moeten volgen. Mm -hmm. En dat werd uh, daar alleen nog maar bevestigd, dankzij Kirsten natuurlijk. Maar wat werd er dan bevestigd? Um, ja, dat je als trainer, kijk, je, je kunt wel ergens van dromen, je kunt wel wat roepen en, en daar vol voor gaan. Maar dat wil niet altijd zeggen, er zijn wel meer mensen die dromen van Olympische Spelen als sporter of als coach. Uh, maar die misschien het talent niet hebben om op dat niveau te acteren. Ja, dus, maar jij, jij, jij wist waarschijnlijk op dat moment, of je twijfelde misschien wel heel erg ook aan het feit of je dat talent wel had. Is het niet ook gewoon de bevestiging voor jezelf van ik ben heel eigenwijs geweest de afgelopen twaalf jaar. Ik heb een weg gekozen. Zo wil ik het doen. En wat iedereen ook zegt, ik geloof hierin. En dat dat de bevestiging was eigenlijk van. Nou, ja, het is natuurlijk ook een, een, een periode waarin je kijk. Toen ik begon als, als, als eigenlijk als eenzame professionele trainer in Nederland. Heel onzeker. Overigens, op dat moment uh, was dat nog absoluut geen fulltime baan. Dat was, dat was parttime, dat deed je erbij. Alleen, ik deed dat er niet bij. Voor mij was het wel mijn hoofdvak. En, en uh, ja, dat, dat is dan wel een periode... waarin je uh, voor jezelf bevestigd ziet van ja... dit is waarvoor ik dat doe. Het was weliswaar uh, nog geen gouden medaille. Maar dat maakt op dat moment niks uit. Ik had uh, daarvoor... Uh, Pieter van der Hogeband drie keer goud op, uh, op de Europese jeugdkampioenschappen. En dat waren de mooiste medailles die hij tot dan toe had gezien. Maar Olympische medailles ja, die zijn nergens mee te vergelijken. En het mooie is ook dat... Daarom zat Rage Against the Machine erin. Dat is ja natuurlijk uh, uh, ja, voor mij de beste protestzong die er, uh, die er ooit gemaakt is. Niet alleen qua muziek, maar ook qua, qua ritme en, en, en tekst. En... en uh, zo voelde je je op dat moment, hè? Van, van, van ik in ik, ik, ik de iets... grote, grote namen, ik ben ik en ik doe het zoals ik wil. Ja, inderdaad. Dus, dus, uh, en, en, en dat was landelijk zo. Er werd natuurlijk toch een beetje vreemd tegen aangekeken. Ik hoorde absoluut nog niet bij de gevestigde orde namen van trainers... die er op dat moment waren. En, en, en dat is toch een beetje de strijd. Ik voel, ik voel me helemaal geen, uh, geen activist of uh, roerganger van welk protest dan ook. Maar, maar wel uh, inderdaad de eigenwijzigheid en gewoon ergens voor durven gaan. En, en dat straalt dat nummer voor mij ook helemaal uit. En, en uh, uh, ik, ik, ik, ik doe niet wat jij zegt, maar ik doe zoals ik het wil. Wat was die eigenwijze methode? Jullie hoeft er niet uitgebreid of uit te wijden, maar wat was, om, om even te typeren, wat jouw eigenwijzigheid was in die beginfase richting Kirsten Vlieghuis? Wat was er anders dan anderen, waar zij veel aan heeft gehad bijvoorbeeld? Um... Nou, ik de, een, een heel duidelijk plan. En dat klinkt heel logisch. Maar het, het, het was een roerige periode voor het zwemmen. De, op dat moment. Uh, 1992, Barcelona. Daar ben ik niet als coach geweest. Dat was een beetje mijn beginperiode. Maar dat is een van de somberste Olympische Spelen... die het zwemmen ooit heeft meegemaakt. Daar kwamen ze echt thuis uh, zonder überhaupt een medaille. Volgens mij twee finale plaatsen ja. en dat was het. Uh, dus het waren sombere tijden voor het, uh, voor het zwemmen. Uh, daarna ben ik als, als coach zeg maar, ook internationaal aan de slag gegaan. En, en uh, nou ja, dat was ook een beetje wrikken met, met, met de zwembond die op dat moment... Maar ik wil het bij jou houden. Ja. Iets van jouw van jou, van jou, uh, jou zienswijze. Iets wat jij hebt geprojecteerd op iemand dat specifiek van jou was wat toen bleek te werken bij Kirsten, bijvoorbeeld? Want dat was natuurlijk je eigen doorbraak. Nou, als, als je dat echt technisch... dan, dan, dan was dat een, een, een, een, een hele strakke planning... waarbij ik omvang, uh, dus, dus duurtrainingen... Uh, uh, heel veel zwemmen, maar uh, vooral ook rustig... Uh, gecombineerd had met periodes van anderhalve week... waarin het eigenlijk alleen maar hard ging. Alleen maar intensiteit. Uh, met terugwerkende kracht uh, zou ik zo'n periode nou, misschien ooit nog wel eens doen... maar, maar echt op een andere manier. Of het was, het was korter. Uh, uh, het was ook pionieren op dat moment. Maar het was wel een richting. En ik was heel erg geïnspireerd door, uh, ja, door, door atletiek op dat moment... die ook zo'n vorm van periodisering hadden. Dus uh, uh, ik had ooit een uh, uh, ja, via-via... Uh, ...gehoord dat Erik de Bruin, uh, de discuswerper... ...die ja. was toen overigens ook een, uh, een zwemster aan het trainen. En die deed dat ook op die manier. Nou, met die zwemster. Ja, die irse, die, uh... ja helaas is het daar dan ja. weer anders mee afgelopen. Precies. Maar uh, ik was wel heel erg geïnspireerd door dat verhaal. Toen dacht ik van ja, dit bestaat dus ook in training. Je hoeft niet alleen maar dat precies wat je geleerd hebt toe te passen... ...maar je kunt ook op een hele andere manier heel creatief trainen is ook een heel creatief proces. Intuïtief. En intuïtief inderdaad. Het is niet alleen maar wetenschap. En, en, en dat hebben we met name toegepast. Ja, daar komen we straks op terug. Uh, derde fragment. Uh, dat zullen heel veel mensen zich niet herinneren... omdat heel veel mensen, Sydney 2000 en Pieter... zich zullen herinneren van de 100 meter, de finale. Maar jij hebt nu juist de halve finale van de 100 meter eruit gepakt. Laten we er even naar luisteren. Hij gaat daarop de finish. Ja. Wordt het een tijd binnen de 48 seconden? Ja, ja, ja, ja, ja, ja! 47! 84 honderdste van een seconde! Opnieuw een wereldrecord! Een wereldrecord onder de 48. En dat was voor jou ook een memorabel moment? Ja, ja. De, ja. Kijk, mensen zouden zeggen... nou, het is logisch dat je, dat je kiest voor Olympische gouden medailles. Uh, maar uh, na 96... Uh, Pieter werd vierde in Atlanta, twee keer vierde zelfs op de, op de 100 en op de 200 meter. Uh, uh, ja, dat zijn natuurlijk zure plekken, maar als je 18 jaar bent, dan heb je nog een hele uh, route te gaan. Uh, dus, dus zijn we daarna hard aan het werk gegaan om, om hoger niveau te halen. Nou, Pieter had maar één doel, ik uh, wil ooit Olympisch kampioen worden... Nou, dat is een hele, uh, ook een, ook een uh, zware weg geweest. Uh, uh, ook zeker, uh, zeker voor hem. Hij heeft moeten kiezen zijn studie of zwemmen. En dingen die nu in, deze, in dit tijdperk meer vanzelfsprekend zijn... die waren dat toen absoluut niet. En uh, op een gegeven moment ging het zo goed... dat wij zeiden van ja, we gaan maar eigenlijk voor één ding naar de Olympische Spelen. Dat is het zwemmen van 47 seconden. Onder de 48 seconden. Want dat had, had nog nooit iemand in de wereld gedaan. En ik vind... Ja, het beslechten van dat soort barrières... dus ergens komen waar nog nooit iemand is geweest... Um, ja, die, vind ik, die vind ik zo bijzonder. Want da dat is waar, uh, waar ik vind dat mijn vak als trainer voor is uitgevonden. Uh, mensen daar ja, mee helpen te komen waar nog nooit iemand is geweest. En dat is het uh, voor het eerst zwemmen onder de 48 seconden... is een magische grens... Um, ja die, die, die, uh, ja, die ik echt koester. En dat vond ik echt een moment van ja, wereldrecord... eerste man onder de 48 seconden, waanzinnig. Maar is dat alles wat je drijft? Iemand ergens brengen waar iemand anders nog nooit is geweest? Ja, ik is denk is dat, dat wat erachter zit? Ja, ik denk dat dat... Maar dat houdt uh, toch een keer op. Nou, brengen is, is het verkeerde uh, verhaal. Want dat zou, dat zou de, de term trainer veel te veel lading Begeleiden, geven. Begeleiden, laten we het dan zo Begeleiden, zeggen. Begeleiden, ondersteunen uh, in, in iemands missie... om daar te komen waar nog nooit iemand is geweest. Maar hoe ver en ik, ga je daarin? Uh, ja, dat is, dat is een heel kort antwoord. Daar doe je alles voor. Ik, ik, ik, ik heb ook wel eens gezegd, en zo voel ik dat nog steeds... Tot en met Sydney, dus zeg maar vanaf mijn Sios-periode... ook al bij, bij Maastricht en tot en met Sydney... heb ik echt met oogkleppen opgeleefd. Uh, de, de, de, dat is dat je, dat je... Je hebt alleen maar oog voor één ding... en dat is die ultieme prestatie. Dat, dat, dat is gewoon zo. Dus... Maar geef eens voorbeelden wat je ervoor hebt gelaten, bijvoorbeeld. Ja. Wat andere mensen wel doen. Zijn dat hele... Nou, triviale ja. dingen. Ik, dat, dat voelt uh, ook niet uh, als bioscoop, een bioscoop, uh, cafeetje, bezoekje... Nee, nee, nee, nee. Ik, ik kon rustig naar het, naar het café gaan. Alleen, uh, het is niet zo... Uh, kijk, een sporter moet daar uh, in die periode natuurlijk wel dat soort dingen voor laten. Maar het is meer het, het 24 uur per dag commitment... dat je elke dag brengt uh, ja, wat ervoor zorgt dat je... Nou, ik zat niet in een sociaal isolement of wat dan ook... maar je bent altijd, die, dat laat je nooit los. En dat is moeilijk te omschrijven. Misschien ja, maar voor... probeer het eens, want ik, ik, ik werk ook bij de NOS. Ik, ik hou van radio, ik maak radio, ik ben er elke dag mee bezig. Maar ik heb niet het gevoel dat ik met oogkleppen op zit te werken eigenlijk. Nee, ja. En, voor... en jij, jij geeft die beschrijving wel. Dus dan denk ik, ja, wat valt er dan buiten die oogkleppen? Ja, nou ja, dat weet je dus niet. Uh, en, wat is en, en, er zitten die oogkleppen uh, en, voor? En, ja, nee, en, en dat interesseerde, hè? wat je niet ziet, mis je ook niet. Vakantie. Dus, dus uh, ja, vakantie bestond in die periode bijna niet. He, dus bedoel, de zwemmers waren wel eens vrij. Maar, en, en dat is misschien wel het beste voorbeeld... dat je gewoon in je vakantie ben je bezig met het maken van planningen. Nog eens terugkijken van videobanden, uh, want die bestonden toen nog uh, van, van zwemslagen. Nog meer zoeken naar fine-tuning, dus, dus echt... Gek van je werk. Maar ja, ik, ik vind nog steeds op een hele positieve manier. Misschien is oogkleppen, heeft, kan een negatieve associatie hebben. Ja, dat klinkt hebben. bijna obsessief zelfs. Nou ja, dat is het ook. Ik, ik, ik denk dat het dat ook is. Alleen, uh, ik vind het niet erg. Ik, ik denk dat elke topsporter die echt naar de top gaat... En, en daarbij de coach en misschien nog wel meer mensen van de begeleiding... dat ook echt moeten leveren om uiteindelijk te kunnen winnen. Maar heb je dan als persoon geluk gehad dat het is gelukt? Snap je wat ik bedoel? Nee. nee. Als maar, vlak, is, uh... maar als het nou niet was gelukt. Als Pieter was vierde geworden. Ja. ja. Drie is... Olympische Spelen achter elkaar was hij vierde geworden. Ja. ja. Vijfde, dat... zesde misschien wel. Ja, nee. Inge, ja. Dat ge had gekund. Niet gelukt. Dat had gekund. Alleen, uh, ik, ja, in die termen heb ik nooit gedacht. Kijk, want dat, dat is al een, een, een aanname van, uh, ja, ik begin ergens aan, maar het kan ook mislukken. Dat mislukt nee, dat, dat nee, niet Nee, voor. dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat, wat jij zegt is vooruitkijken. Wat ik doe is terugkijken. Je kan wel terugkijken op je carrière. Ja. Had dan, had dan de, de missie, was dan de missie voor haren. Was je, je was je dan voor jezelf een loser geweest, om maar zo te zeggen? Hoe had je dan naar jezelf gekeken? Daar heb je geen idee van. Nee, weet ik echt niet. ik, kan, ik kan valen, niet. falen dus is dat gewoon niet in, jou, uh, in jouw woordenboek? Uh, nee, nee, nee. En ook in mijn huidige functie, ja, je, je, je neemt een paar... bij de zwembond, uh, Ja, ja je, je haalt een paar uh, focuspunten en dan ga je blind voor. En uh, wat je dan af en toe tegen jezelf zegt, is ja, al is het het laatste wat ik doe, maar dit gaat gebeuren. Mm. En, en uh, ja, voor, voor mij is dat een, een, een normale mentaliteit. Ik kom er inmiddels achter dat dat niet altijd even normaal is. Maar, maar ja, kijk met terugwerkende krachten, want dat kan natuurlijk ook arrogant overkomen. Van nou, oh, ik geloof niet in mislukken en ik geloof niet in dit. Natuurlijk heb je je spanningen, natuurlijk heb je je twijfels. Maar eigenlijk krijgen die geen ruimte, want je bent gewoon elke dag bezig met een missie. Ja, is er een moment geweest met Pieter of met Inge dat je inderdaad face-to-face, -face, neus tegen neus, ruzie hebt staan maken. Omdat uh, uh, zij bijvoorbeeld niet geloofden in die missie. Nee. Dat ze het niet meer zagen zitten. Nee, nee. Kijk, het Dus ze hebben te... eigenlijk gewoon klakkeloos gedaan wat jij zei. Uh, nou, nee, niet klakkeloos. Kijk, de, trainen is niet uh, de, de, de, de zweep erover en, en de boeman die mensen door het zwembad jaagt trainen en coachen is juist uh, een goede communicatie aan gaan. Goed luisteren naar je sporters. Voelen uh, tot ver je kunt gaan. Voelen tot ver je kunt gaan. Het is enerzijds gedreven door wetenschap... anderzijds is het intuïtie en, en, en het goed aanvoelen van mensen. Dus nee, daar heeft trainen voor mij niks mee te maken. Maar dat, dat maakt het misschien ook wel zo intensief. Kijk, als er een blauwdruk was van... jongens, als je nou maar dit doet, dan heb je succes. Ja, dan werd het, het vakcoachen uh, en trainen een, een stuk minder interessant. Maar het is echt op maat op het individu elke dag bij de les zijn. Elke dag scherp zijn en, en de juiste beslissingen nemen. Ja. Um, en, en ja, daar, daar moet je een beetje obsessief voor zijn. Maar nogmaals, ik heb daar geen negatieve associatie bij. Het is voor mij een fantastische periode. Maar wel één waarin je alleen maar naar, naar één ding hebt gekeken. En dat is, dit moet lukken. Ja. Voor we zo naar Steve Jobs gaan luisteren. Uh, he, Heel iets anders. Ik uh, ben benieuwd wat voor uitleg daarachter zit. Nog even over het moment dat hij onder de 47 dook. En dat onder de 8, of onder de 48, sorry, dat hij in de 47 dook. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het later bij al die gouden medailles... ook is teruggekomen. Wat voor, sportvraag, wat voor gevoel komt er dan boven? Kan je dat omschrijven? Um, ja, ook, ook dat is raar, want je, je, je staat daar als trainer, coach, dus je staat je werk te doen... Ook dat klinkt weer heel plastisch. Nee, dat is klaar, want het over, is is geweest. Over, uh, en je staat er en je denkt van... Ik had die 47 al een keer in training gezien. Dus, en, maar dan is het nog altijd spannend. Uh, kun je dat in een wedstrijd ook? En, want in een training ziet er dat toch even wat anders uit. En dan denk je van ja. Ja, dit, dit, dit is dus waarvoor we, we het gedaan hebben. En, en niet dat je niet... niet, niet je bent op, op een of andere manier euforisch... Aan de andere kant weet je, van want meteen na, die, de, na het bereiken van dat doel... denk je van ja, maar morgen is de finale. Mm -hmm. En als je morgen derde wordt, dan heb je helemaal niks meer gehad... aan die mm -hmm. onder de 48 zwemmen als eerste. Dus ja, dat is dan ook wel weer het mechanisme, wat meteen in werking gaat. Ja, want ik hoor Jeroen Grutte nog op de televisie zeggen... is dit niet wat te vroeg, Pieter? word ja. ik nog zelf een woorden van die strekking. Van oh jee, als dit maar in de finale gaat. Nou ja, het, het was ook op dat moment uh, zeker niet... Uh, ja, het was wel gepland dat hij daar in vorm was. En daar dat zou moeten kunnen. Hm. Maar wij wisten ook, ja, het is slechts de halve finale. Uh, en, en dat blijkt ook wel. Kijk, als je een prestatie mag leveren... Er wordt, er wordt in finales regelmatig langzamer gezwommen... dan in halve finales. Dat heeft alles te maken met... Uh, dat er meer druk staat op een finale, dat er meer fouten gemaakt worden... dat er meer tactiek bij komt kijken. En in een halve finale, zeker als je zeker weet... ik ga die finale wel halen, dan, uh, dan zwem je vrij uit, ontspannen... Mm. en dan mm. kom je tot zo'n tijd. Ja, Goed. Uh, is het niet raar om elke keer als we het over zwemmen hebben... dan hebben we het altijd ook over, gelijk over Pieter en over Inge. Word je er op een gegeven moment niet ook een beetje gek van? Of is dat een... Nou, zo'n ik... twee eenheid inmiddels dat je daar aan gewend bent. Geraakt. Ja, ik, ik, nou, ik denk dat de Ranomi daar inmiddels. Uh, ja, uh, ook bij natuurlijk. staat. Ja. Uh, maar ja, het zijn natuurlijk ook uh, de gezichtsbepalers uh, van de laatste twintig jaar, zullen we maar zeggen. Dus, mm. dus ik vind dat niet zo gek. Ja. Goed. Uh, volgende fragment. Steve Jobs, die heb je uh, ook aangevraagd als fragment. Eerst luisteren en dan uitleggen. Of ja, dat is het doen. Ja. Eerst luisteren. Ja. This is a day I been looking forward to for two and a half years every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything <coughs> today we're introducing three revolutionary products of this class a widescreen iPod with touch controls a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device an iPod a phone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 Today, Apple is going to reinvent the phone. Ja, mooi is dat je in het publiek ook hoort in het begin. Hij moet wel drie keer uitleggen wat hij eigenlijk bedoelt. Ja. Het kwartje vocht in het begin, ja. in het publiek ook niet. Ja. ja. Waarom heb je dit uitgekozen? Nou, het mooie is dat. dat uh, uh, ten eerste natuurlijk Steve Jobs. Uh, uh, ook een, een, een pionier in, in, in wat hij gedaan heeft. Maar ook vanwege. Uh, uh, het werd vaak gepresenteerd als een uitvinding, maar het is geen uitvindingen. Uitvindingen bestaan bijna niet meer. Hè? Het, is een, het is een combinatie van alle dingen die er al waren. Die zijn op een hele goede manier, qua design, qua look and feel... Uh, worden ook op een geweldige manier gepresenteerd. Uh, want dat kan Steve Jobs, kon Steve Jobs uh, als geen ander. En, en uh, die dingen... Het is vaak kennis bij elkaar brengen om tot iets heel moois, iets heel nieuws te komen. Ja, en voor mij is, is uh, belichaamd uh, Apple dat. Hè? Ik bedoel, uh, de, de, nou ja, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel Apple-freaks. Ik, ik ga overigens niet voor zo'n telefoon voor de deur liggen. Ook niet als het nieuwste uitkomt. Mm -hmm. Maar dat is wel een beweging die je ziet. En ik vind, als je zoiets kunt creëren... Iets, iets waar de wereld op zit te wachten... Uh, ja, dat, dat is een... een ja, een, een prestatie van olympische allure. Dat is zijn gouden medaille, zeg maar. Dat is... Dat is uh, um, uh, en, en ja, ik denk dat, dat wat dit bedrijf uniek maakte... en zeker in die tijd... kijk, want nu zie je de, de, ja, alle afgeleiden... Uh -huh. uh, die komen eraan, alle tablets, alle, alle uh, nou ja, iPads, uh, de, de, noem het allemaal maar op. Uh, iedereen komt op een gegeven moment met een, uh, een telefoon met, met internet en touchscreen... Uh, noem het allemaal maar op. Maar hij is de eerste die gedacht heeft, ja, we gaan dit bij elkaar brengen. We gaan het niet alleen bij elkaar brengen, maar we gaan het ook iets maken... wat gewoon iedereen wil hebben. En als je ziet hoeveel mensen nu met zo'n ding rondlopen... dat het onderdeel geworden is van ons leven. Het is nu niet zo lang geleden. Het ja. is heel bijzonder... Dus het beste, het beste uit verschillende onderdelen halen... en dat samenbrengen tot iets, ja. tot iets heel goeds. Ja, dat en, is en, en dat, is, dat is ook met terugwerkende kracht wel een beetje wat ik nu zie. Kijk, kijk in mijn huidige functie als technisch directeur... Um, uh, uh, kom ik verder dan het zwembad en het begeleiden van een aantal topzwemmers. Maar hmm. uh, je komt ook regelmatig in bedrijfsleven... Uh, uh, bij overheden, bij verschillende instanties. Wij houden ons ook heel erg bezig met innovatie in de zwemsport. En... en als je dingen kunt combineren van die er al zijn... daar wordt volgens mij nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Ook al is het maar een combinatie van kennis of van producten of wat dan ook. Uh, dat inspireert mij zo. En ja, die iPhone, die belichaamt dat eigenlijk. Ja, want er is, in, in dat verband is er uh, nog een fragment dat je hebt, uh, hebt uitgezocht. En dan gaan we naar uh, een fragment van een film... waarvan ik heb uh, begrepen dat je die in het vliegtuig voor het eerst zag... Uh, de promo hebben we even opgezocht, of de, de, hoe, zeg, hoe zeg je dat nou? De, de, trailer. de trailer ervan: uh, Moneyball. Er zijn rijke teams en er zijn poor teams. Dan there's er 50 feet of crap. En dan zijn us. Dat is een dollar, man. Wat? Welkom in Oakland. Ik nodig meer geld. We zijn niet New York. Vind de spelers met het geld dat we hebben. I like Perez. heb een ugly girlfriend. Ugly girlfriend means no confidence. You guys are talking the same old nonsense. Like we're looking for Fabio. We got to think differently. is Fabio? Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. Who are you? I'm Peter Brand. First job in baseball. It's my first job. Moneyball. Met Brad Pitt. Ja, yeah. alles zit in die trailer. En, en ook werkelijk alles wat terug te voeren is... op wat je eigenlijk net vertelde... Ja. en dan uitgebreid met statistieken. Ja. Moneyball is een film die gaat over uh, iemand die uh, geen geld heeft... maar wel een heel goed uh, team, baseballteam, uh, bij elkaar koopt. Maar specifiek de personen uitzoekt uh, en het beste in hen naar boven haalt. Mooi trouwens, wat ik hoorde was van... Uh, die moeten we niet hebben, want die heeft een lelijke vriendin... dus die heeft geen zelfvertrouwen. <laughs> Hoorde je dat ook? Is dat ook in ja, ja, ja. ja, ja. ja. Er is echt over nagedacht ja. niet te geloven. Ja, dat is een andere Maar je, manier. je zag het in het vliegtuig en, en toen? Nou ja, kijk, ten eerste, uh, wat we daar straks over, hoe obsessief ben je? Nou, dit is een voorbeeld van dat ik uh, uh, jaren heb gehad waarbij ik uh, geen film kon kijken. Kijk, je, je kunt van iedereen wel wat leren en je raakt overal door geïnspireerd. Hè? Dat is ook zoiets, hè? Dat, dat als ik hier rondloop, dan zie ik ook allerlei dingen. Dan denk ik van, oeh, dit zou ik kunnen gebruiken. Dat, dat combineren is heel Geef belangrijk. Geef is een voorbeeld dan, wat je hier ziet dan. Daar ben ik wel benieuwd nu naar. De, nou, je, je, je bijvoorbeeld, ik... Ik, ik, ik, ik had een, uh, een uh, gesprek met iemand van, uh, van de redactie. En uh, dat ging over het, het, het samenbrengen van verschillende velden. Dat ging bijvoorbeeld dat, dat jullie hier nu bezig zijn... met het samenbrengen van bijvoorbeeld teletext, wat er op radio ja. gebeurt, wat ja. er ja. op tv gebeurt, noem het allemaal maar op. Dat is weer die combinatie. Ja. Nou, uh, teletext is al oeroud. Inmiddels is de computer dat ook en radio ook. En pas nu in 2013 komt er iemand op het idee... om het bij elkaar te brengen. Ja. Dat, dat, dat, dat is weer zo'n voorbeeld. Nou, dat inspireert mij dan ook weer... om, om na te denken... Van, hoe kunnen we dat nou in het zwemmen... of in de sport in het algemeen... Ja. hoe kunnen we dat nog beter doen? Maar terug naar de, film. Ja, terug naar, de, naar de film. Het heeft te maken met mij op obsessie. Dus op een gegeven moment ik zit in het vliegtuig... en ik ben die film aan het kijken... en dan halverwege dwalen mijn gedachten af. Dat is zonde, want het is een prachtige film. Waar gebeurt verhaal trouwens. Niet, uh, niet vergeten te vertellen. Het, het is gewoon een waar gebeurt verhaal. En... Uh, ik kwam op het idee, uh, of in ieder geval, ik dacht toen van ja, hoe kunnen wij nou statistiek, want dat is wat in die film gebeurt. Hè, er worden eigenlijk statistisch spelers bij elkaar gezocht die samen voor winst kunnen gaan. En uh, hoe kunnen wij dat nou in het zwemmen gebruiken? Toen ben ik teruggegaan naar de jongens van ons InnoSportlab in Eindhoven. En uh, uh, uh, er zit een, uh, een jongen, Sander Schreven... en die heb ik die vraag voorgelegd. Van, ja, kun je nou uit al die gegevens die wij hebben... als het ga gaat om bijvoorbeeld een start... Kun je mij nou, want zijn, die heeft al veertig parameters, veertig dingen waar je eigenlijk naar zou moeten kijken of je ze moeten letten. Dat is veel te veel. Geef eens, geef eens een voorbeeld dan. Nou, bijvoorbeeld de als, je, als je start dan heb je een afzethoek, uh, je hebt een bloktijd, uh, je hebt een vluchttijd, je hebt een induikhoek, uh, je hebt de diepte waarin je onder water gaat en zo kan je nog wel even doorgaan. Goeie Dat genade. is onvoorstelbaar. Die, die aanwijzingen kun je dus ook nooit geven. En uh, toen heb ik gezegd, van, uh, uit al die metingen die we nu gedaan hebben... voor de start voor Hanomi uh, Chromoviziojo was dat, uh, Richting Londen. Richting Londen. Ik zeg, kun je me nu aanwijzen... wat is nou de beslissende factor voor een goede of een slechte start? Ik dacht eigenlijk dat ik een vraag stelde die niet op te lossen was. Nou, hij ging daar uh, statistiek op loslaten en kwam verrassend terug... En Sander Schreven is inmiddels een zwemmexpert. Maar was het toen ook zeker nog niet. En die zei. Nou, ik kan maar één ding vinden, dat is de kniehoek. En na 23 jaar coach geweest te zijn, dacht ik: van, Nou, zo eenvoudig kan het niet zijn. Maar ja, geïnspireerd door die film heb ik wel gekozen voor. Als jij zegt het is de kniehoek, weet je het zeker? Nog eens narekenen, nog eens kijken. Ja, alleen de kniehoek bepaalt. Of iemand een goede of een slechte start maakt. Ik kon het eigenlijk niet geloven als trainer. Ik ben toch erin meegegaan. Ik zeg, nou, we gaan ervoor. Mm -hmm. En uiteindelijk, tijdens de Olympische Spelen van, uh, uh, van Londen... had Ranomi echt de beste start van de wereld. En ik heb ook echt gezien dat het enige waarnaar we hoefden te kijken... is die kniehoek. Nou, dat is na 23 jaar op alles gelet te hebben als coach. Uh, is het geweldig om weer geïnspireerd te worden. En, en sterker nog... Een aanwijzing te krijgen van iemand die niet per defi, definitie een zwemexpert How hoeft te zijn. Hoe reageerde René toen je zei van we moeten eens even naar je kniehoek kijken? Ja, nou ja, to, to, toen moesten je niet op... lachen. Ik ja, bedoel, eerst, eerst werd ik overtuigd en toen dacht ik van nou, uh, uh, ik, ik geloof erin en dan is het kiezen en denken van nou, als wij dit allemaal kunnen onderbouwen en vooral Sander Schreven kon dit onderbouwen, uh, dan gaan we ervoor. Ja, en dan is het niet zo moeilijk om daar een sporter ook van te overtuigen. Want ja. het werd ook een stuk beheersbaarder. Hè? Want anders heb je het inderdaad over die afzethoek. Over hoe je induikt, waar je hoofd zit, hoe lang je onder ja, water dat wordt, zit. Nu heb te veel, gewoon. Dat allemaal je, ja, Dat kan je niet onthouden natuurlijk. Maar alles was terug te voeren op één factor. Ja. En, en dat, is, ja, dat had ik in mijn vak nog nooit gezien. Dus ik mm -hmm. werd in 2012 ook nog eens even verrast. Ja. Zie je dat in andere sporten terug? Of, of vind je dat dat eigenlijk in andere sporten te weinig gebeurt? Uh, dit nou, soort, uh... we, zijn, we zijn... En dat is niet, niet alleen voor sporten, dat is ook in bedrijven... maar laat ik bij de sport houden. We zijn vaak blind voor de ontwikkelingen die er, die er al zijn. Het gaat er uh, goed, dus waarom zouden we het anders uh, doen? Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, kijk, nu is het gemeengoed, dat, dat zie je na starten en na keerpunten... dat mensen lang onder water zitten. Je kunt onder water harder zwemmen dan aan het wateroppervlak... He, da, da, daar komt het kort gezegd op neer. Mm, mm, mm. Die kennis, die hebben we misschien al wel tachtig jaar. Uh, de eerste zwemmers die dat gingen doen... die dateren ook uit de jaren tachtig, vroege negentiger uh, jaren. Mm. Uh, ik heb daar ook bij gestaan. Je staat erbij, je kijkt ernaar, je ziet dat het harder gaat. En toch duurt het vervolgens nog vijftien jaar voordat het gemeen goed is. Dat, is. dat is eigenlijk een enorme blinde vlek die we, denk ik, allemaal hebben... Uh, en, en we zijn heel geneigd om, om iedere keer terug in onze oude patronen te vallen... En, mm -hmm. en daarom is het zo belangrijk dat je met mensen praat... die eigenlijk geen, ja, niet zozeer ingevoerd zijn in je sport of in jouw vakgebied... en die gewoon zeggen van, maar ja, dit kan toch veel anders. Ja. Dat is op een andere manier denken. Ja. Je kan ook zeggen dat uh, de buitenste schil eraf is... en dat je op de binnenste laag komt van iemand... en dan heet het volgens mij weer priming... Dat kan ook. <laughs> mooi bruggetje, vind je niet? Ja, mooi bruggetje. Nee, ik verzin hem ook bij je. Ja. Uh, dan moeten we wel even uitleggen of, of, wat jij met priming hebt. dus een begrip uit uh, psychologie. Uh, je bent geïnspireerd door Daniel... Uh, hoe heet hij? Daniel Kahn? Heb ik hier staan, maar mij heet hij anders. Kahneman? Ka Daniel Kahneman. Ja, dat is een, een, een schrijver. We hebben een fragment van hem... Het is een psycholoog eigenlijk. Een psycholoog, ja. Maar hij heeft een boek geschreven over, over priming. Ja. Uh, think fast and slow. Ja. Um, tegenover de BBC men ik heeft hij daar een, uh, een kort interview over gegeven hebben een fragmentje uit. That there are two ways of thinking about the world and thinking about anything. There is the what I call thinking fast, yeah. the intuitive way and thinking slow, That's system 1 and system 2. System 1 and system 2. And that we didn't have those terms, but we had that idea that here are problems where we can figure out the solution but our intuitions fast thinking, as I would now call it, goes the other way. So that's, that really was a theme of our research, both on judgment, which we studied for many years, and on decision making, which, to which we moved afterwards. Ja, je wilt het hier absoluut over hebben. Ja, om, om, omdat dit, dit boek, uh, uh, het, is, het, is, het is een ontzettend dik boek, maar wel heel interessant, um, uh, en, da, en dat gaat over... Uh, dat je, en, en dit is iets wat ik eigenlijk met terugwerkende kracht een beetje heb geleerd. Hè? Dat je, uh, uh, soms zie je coaches of sporters, uh, vooral vaak combinaties daarvan... Dat, dat, dat is succesvol en dat gaat vaak jaren goed. En soms zie je coaches en sporters waarbij, het waarbij dingen niet lukken. En ik denk dat een heel groot gedeelte te maken heeft... want dat want thinking fast and slow, dat gaat eigenlijk over uh, hoe beïnvloedbaar wij zijn... Het komt er eigenlijk op neer, system 1 en system 2. Het is de intuïtie en het berekenend denken. Ja, precies. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. toch? Ja, en, en, en, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, hoe wij uh, onbewust uh, uh, tot bepaalde acties overgaan. Ik zal er een voorbeeld van geven. Is dat uh, Als wij uh, een tekst lezen die over oudere, bejaarde mensen gaat... en ze meten de snelheid waarmee je binnenkomt... Je leest die tekst en ze meten de snelheid waarmee je naar buiten loopt. Uh, dan loop je langzamer. Omdat je de relatie hebt gelegd tussen uh, iets lezen wat over oudere mensen gaat. Oudere mensen, langzamer, trager. Ja. En vervolgens loop je naar buiten, je loopt langzamer. Dat hebben ze allemaal in onderzoek en zo zijn er nog... Tientallen onderzoeken. Is dat ook, nee, dat, is dat ook het, het muziekje in de HEMA bijvoorbeeld? Dat jou uh, moet verleiden om makkelijk te gaan kopen? Bijvoorbeeld. Ben, er zoiets? bijvoorbeeld uh, in, de, in de reclameweer of de wordt, of, wordt veel uh, gebruik Rijker. van gemaakt. Hè, dat uh, dat uh, de temperatuur in de winkel gaat een graadje hoger. Uh, uh, bij binnenkomst zie je een flits van een blikje frisdrank. Uh, dat blikje frisdrank staat niet toevallig een paar schappen verder. En uh, je gaat over tot koopgedrag. Zonder dat je bewust dat blikje hebt geregistreerd. Maar het gevoel van een warmere temperatuur, het gezien hebben van waarschijnlijk een fris blikje. Dus dat gebeurt allemaal in je onderbewustzijn. Je bent je niet bewust van het gedrag... Uh, uh, niet altijd bewust van het gedrag dat je zelf vertoont... naar aanleiding van iets. En ik denk dat wij in de toekomst nog heel veel bewust gebruik... kunnen gaan maken van, het, van priming. Want het gaat nog, nog veel verder dan dit... dat je, dat je op allerlei manieren mensen... Onbewust kunt beïnvloeden. Ik, ik denk dat we uh, in de toekomst dit gaan inzetten in training. Uh, uh, uh, want je kunt je voorstellen als je explosiviteit uh, uh, uh, van iemand verwacht tijdens de training. of je verwacht juist heel rustig technisch gedrag van iemand tijdens een training. Dat je mensen andere beelden laat zien om ze in de juiste gemoedstoestand te brengen. Maar, om een trainingsopdracht of een wedstrijd op een hele goede manier te doen. Maar dat kan je toch, dat, dat noemen we toch visualiseren? Nee, dat gaat... Dat is een als, vorm van priming, ja. ja. Als ik in de goalsport ja. kijk, hè, ja. dat, dat vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Je ziet die, die jongen naar die, dat balletje kijken. Hij kijkt naar de vlag. Hij visualiseert, dat doet Tiger Woods heel veel... Hij visualiseert hoe het balletje moet gaan, waar die moet landen. Hij gaat achter zijn balletje staan en hij slaat hem zoals hij dat visualiseert. Hij heeft het wel eens gedaan dat hij anders ging staan... maar visualiseert dat het balletje naar links gaat... Ja, dat balletje gaat naar links. Nee, klopt. Nee, maar, maar, maar, maar, maar dat is een vorm van priming. Kan natuurlijk op, op heel veel manieren. Ik zal er nog één noemen. Uh, als ik jou nu een, een, een uh, minder leuke boodschap geef... en jij houdt in de breedte een, een potlood in je mond... dan staan je je mondhoeken omhoog. Uh -huh. Dus het is eigenlijk een boodschap waarbij je niet zo blij wordt. Maar omdat dat potlood je mondhoeken enigszins omhoog houdt... Uh, kan het zo zijn dat die boodschap toch minder hard binnenkomt? Omdat het gedrag wat we hebben weerslag heeft op de hersenen. Dat is een omgekeerde redenering dan dat wij denken dat alles vanuit de hersenen komt. Maar wat we doen. Uh, uh, ik hoorde laatst van, van een psycholoog. Uh, als je een warm kopje vasthoudt. De warmte van dat kopje heeft, geeft de, ook de warmte van sociale gevoelens neer. Dus als je wil dat iemand je leuk vindt. Tijdens een gesprek geef hem een warm kopje in zijn handen. En je krijgt meteen al, in ieder geval, al een stuk warmere gevoelens voor iemand. Ja, maar dat ik je koud water hebt. Dat is, dat is, uh, ja, ja, inderdaad. <laughs> dus, <laughs> het is wel lekker warm hier. <laughs> en en uh, het komt erop neer. En dit is nog absoluut niet uitgekristalliseerd. Er zijn ook alweer theorieën die dit onderuit halen. Maar met dit gegeven weet ik 100% zeker dat wij in de toekomst. Leiding gaan geven. Dat onbewust dat al gebeurt. Hè? Dat is dat onbewuste gedrag. Dat, dat, dat leiders en, en, en mindere leiders. En goede managers en minder goede managers. Zich daar juist in ja. onderscheiden. In, in de mate waarin je mensen kunt inspireren. Ja. Uh, hè, want, want je zou het ook kunnen zien als een soort indoctrinatie... zo zou ik het niet willen benoemen... maar uh, hoe je mensen op een betere manier kunt inspireren... want dat maakt volgens mij het verschil tussen een goede en een wat minder goede lijn. Ja, ja. Ik hoop dat mijn baas luistert dan snapt hij waarom ik binnenkort... met een potlood tussen mijn mond uh, bij hem zijn kantoor binnen ga... Ja, <laughs> als, als ik een slecht nieuwsgesprek krijg, ja. nou, je weet me nooit. Um, we slaan een, uh, uh, even één uh, fragment over... Dat, die keuze maak ik dan even als jij het goed vindt. Dus, uh, het? De, de, de, de, over 2008, Peking, toen, uh, toen jij uh, had uitgesproken over de mensenrechten al daar... maar gezien de tijd, en de, met name de reactie van van Brugge, die zei dat je een zwemtrainertje was en uh, niet tegenaan moest me moeien. Nee, ik, maar, nou, maar, lekker laten gaan. Lekker, lekker laten gaan. Ja. We gaan naar Ben Johnson. Dat fragment had je ook aangevraagd. 1988. Daar staan ze. Oog in oog met de chronometer. Oog in oog met de Olympische medaille. En de start is uitstekend! Ben Johnson! Ah. <tie> wereldrecord! 979, wereldrecord! Ben Johnson! Oh, oh, oh, oh! Die ja. heeft iedereen een En de wind, de wind is 1,1, dus dat wereldrecord is gelden. 9,79 is het officieus het is voor Ben Johnson en Carl Lewis. Ja, die, die druipt af. Die ja, dat was uh, 1988. Ik moet toegeven, ik heb hem even ingekort. Dat had je wel in de gaten. Dat ja. was een hele snelle 100 meter geweest. Maar de verbinding die, uh, viel af en toe even weg. En dat heb ik er even tussen uitgeknipt om het in ieder geval een beetje beluisterbaar te maken. Johnson werd later, voor de mensen die wel later geboren zijn... en dit niet hebben meegekregen, gepakt. Uh, op doping. Ja, werd uh, nog tijdens de Olympische Spelen naar huis gestuurd. Uh, een pandemonium op het vliegveld, kan ik me nog herinneren, al die cameraploegen. Later bleek dat volgens mij de hele line-up van die 100 meter uh, doping had gebruikt. Dus toen was het eigenlijk wel weer eerlijk, denk ik, ja. daar maar even op. Maar waarom heb je dit fragment uh, uitgekozen? Nou, vooral ook uh, om, omdat het in ieder geval voor mij uh, uh, de eerste... Uh, de, ik zat toen op het Sios, uh, dat was mijn, uh, mijn, uh, mijn voorlaatste jaar Sios... Uh, en uh, nou, ik zat daarna te kijken. Uh, natuurlijk, geïmponeerd door uh, de figuur Ben Johnson en vooral hoe hij uh, die 100 meter won. Want volgens mij ging hij vanaf uh, 60 of 70 meter, liep hij al met één arm in de lucht. Toen, toen lag hij al zo ver voor en hij had gewonnen. Nou, iedereen kon eigenlijk zien die man. Die heeft wat gebruikt. Uh, dat, dat, uh, een beetje, zijn oogwit was geel geworden. Zijn spieren lagen echt op zijn lichaam. Ja, ontplofte hij ontplofte nog net niet. Spoot echt uit die startblokken. Ja, dat, ja. dat, dat, dat ging zogezegd nergens meer over. Toch was die, die race nog steeds enorm uh, imponerend. Uh, Stane zo LOL had hij gebruikt. Uh, dat ja. de, de hormoon. Uh, dat ze normaal bij koeien destijds uh, inbrachten. om uh, nog wat sneller te groeien. Ehm. Uh, nou ja, die, die, die woorden van Jack van Gelder... die hoor ik nu trouwens pas, maar... Uh, ja, die kregen een profetische waarde. Hij heeft iedereen in de maling genomen. Dat was ook zo. Um, en en ja, het geeft wel weer van... van uh, ja, nou dat, het, het was zo'n deceptie de dag daarna... toen hij uh, eigenlijk ook als een crimineel... werd ab, afgevoerd inderdaad... Uh, uh, met zijn coach of advocaat erbij. Het staat me niet meer zo heel erg goed bij. Uh, uh, met al, tussen al die mensen en... en ja, dat werd een zaak. En ik zat toen op het CIOS. Ik was natuurlijk vol bezig om in, in coach te worden. En ik denk, ja, dit, dit bestaat ook. Hè, ja. dit, dit, dit is ook de wereld waar je, waar je, waar je in terecht kunt komen. Ja. En, en, en uh, ja, wat dat betreft uh, wel een eye-opener. Om, om, om, ja, het was voor mij enerzijds een ontnuchtering... anderzijds enorm uh, uh, ja, gefascineerd door die prestatie. En, en, en, en ja, dat ook dat kon. Ja. Is er uh, in jouw uh, carrière uh, later een moment geweest... dat je zelf hebt moeten kiezen of je wel of niet met doping uh, moet, uh, moet ingaan? Nee, ik heb daar gelukkig nooit voor moeten kiezen. Dat, dat, uh, nou ja, je, je maakt de principiële keuze om, om dat niet te doen. Hè? Nou ja, dus, ik vraag dus... het je omdat ik een keer een, een, een sporter hier aan tafel heb gehad. Dat was een uh, atleet. Die stelde ik dezelfde vraag en die zei... Uh, die keuze heb ik ooit gehad. Ik heb ooit getwijfeld of ik en mee moest eh, beginnen. En in een gesprek met mijn visio terwijl ik werd behandeld... ben ik tot de conclusie gekomen dat ik het niet moest doen. Ik kan me voorstellen dat jij in je zwemcarrière... zoveel om je heen hebt zien gebeuren... Maar en zoveel ja. dingen hebt gezien waarover je twijfels hebt... dat je op een gegeven moment misschien ook bij jezelf denkt... van ja, maar als de wereld zo verrot is, moet ik dan nee, niet? Nee, eigenlijk niet. Kijk, het, het, het, uh, het laatste echte dopingskandaal, dat, uh, dat was zo'n beetje een halve Chinese zwemploeg. Uh, dames, uh, die werd opgepakt. Dat, was, dat waren de... WK uh, van, van 94 in Rome. Toen, we, mm -hmm. toen werd uh, de halve damesploeg. Uh, ja, je gaat al opgepakt. heel lang mee. Hè? Je ging ook in een periode mee dat heel uh, uh, Oost-Europa stijf stond. Bij ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Maar, maar, maar verder uh, ja, heb ik nooit rare dingen gezien in, in het zwembad waarvan ik dacht. Uh, het is in ieder geval voor mij nooit zo geweest van nou, uh, uh, wij hebben een race gewonnen of verloren. Of verloren dan in dit geval. Hmm. En dat was iemand uh, die uh, misschien wel gedrogeerd was. Uh, maar in Londen bijvoorbeeld, die Chinezen van ja, 17 als er 17 is. Die ja? geloof ik op de lange afstanden 30 seconden voorsprong had op de rest van het bad. Ja, ik... Ik, dat, ik, dat, dat, ik zat te kijken in het zwembad. Ik denk, ja, dit gaat helemaal nergens meer over. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik vind het altijd te kort door de bocht. Hè, want dat, dat waren de Amerikanen gaan altijd voorop in dit soort uh, betichtingen, zal ik maar zeggen. Die beschuldigen zo'n meisje. Uh, want die, die zwom inderdaad uh, twee wereldrecords, 200-400 wissel geweldige laatste baan iedere keer en, en de Amerikanen stonden meteen in de stijgers van, oh, dat kan niet een meisje is, uh, hoe oud was ze? 15, ja, 16, 15, of 16, 15 of 16 jaar twee dagen later wint uh, bij hun een meisje van 15 jaar, ja, de waar. 800 meter vrije slag. Ja, met evenveel voorsprong. Uh, evenveel voorsprong, ja, ja. even verrassend. En ik heb niemand meer gehoord. Ja. En ik denk gewoon, dat er uh, en, en die oprechte mening heb ik wel... dat er uh, ja, op onze aardbol lopen af en toe mensen rond... die iets kunnen wat andere mensen gewoon niet kunnen. Dat hoeft niet altijd doping gerelateerd te zijn. Tenminste, ja. ik vind het vervelend... dat er altijd met de vinger wordt gewezen naar... Nou, dan zal het wel doping zijn. Het is zo bijzonder, dan zal het wel uh, doping zijn. Mm. Kijk, uh, ik denk daar hebben we controles voor. Nou, het is inmiddels gebleken dat die ook niet altijd uh, even waterdicht zijn. Uh, maar ja, op die manier sta ik wel in de sport. En, en voor jezelf maak je die principiële keuze. Ja, wat ben je als. Uh, mijn vak als coach uh, zou echt niks waard zijn als ik er nu achter zou moeten komen. Ik bedoel, dat, dat zou voor mij de, de grootste tik in mijn leven zijn. Als je er nu achter zou moeten komen dat wat ik in die 23 jaar gedaan heb, wat die zwemmers dan bereikt hebben, dat het uit een potje kwam. Ja, nou, daar zou ik. Uh... Dan word je gek. Ja, daar zou, daar, daar ja. zou ik niet goed van nee, kunnen worden. Nee, ja, nee, nee. oké. Okay, um, we, we gaan afronden. Want het, ja, time flies when you're having fun, zeggen ze ja, dan. zeker. Kijk eens terug op het gesprek. Uh, ik vond het leuk dit is dus in het begin even, even aftasten. Welke kant uh, wil je op? Uh, ja, ik nou, ik, ik hoop dat jij vooral... op? Jij hebt het bepaald. Ik heb uh, maar heel Ja, bepaald. Inderdaad, inderdaad. Maar ja, zoals gezegd... Uh, uh, je draagt wat uh, onderwerpen aan... maar dat wil nog niet zeggen dat je vast omlijnd hebt... waar je het ja. over gaat hebben. Dat is ook het fijnste volgens mij. Ja, ik hoop voor, vooral voor de luisteraars dat het een beetje te volgen was. Ja. Wil je nog iets kwijt in 30 seconden wat je nog niet uh, kwijt hebt gekund? Of zeg je van, nou, we hebben alles al gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, je bent altijd onvolledig. Uh, want dat kan niet. Je kunt in 53 uh, minuten niet alles vertellen wat je had willen vertellen. Maar uh, volgens mij hebben we niks laten liggen. Nee. Voel je je geprimed? Uh, nee, want dat is iets heel anders. <laughs> Dankjewel, Jacob van Aarde. Alsjeblieft. En dat zijn Jacques' verhalen tegen Robert Meder. Volgende week wordt de serie vervolgd met in de hoofdrol Foppe de Haan. En het volgende uur kunt u luisteren naar een forum over vrouwenvoetbal. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Als hoofd van de Tesla van Sparta ben ik altijd bezig met het nog comfortabeler maken van onze fietsen. Zo ben ik voor de motor van onze elektrische B1 en B2 terechtgekomen bij de firma Bosch.